Het is acht uur, Martijn Nijhuis met het NOS-journaal. Egyptische veiligheidsfunctionarissen verwachten dat de politie morgenochtend optreedt... tegen aanhangers van de afgezette president Morsi. Die verzamelden zich de afgelopen weken op meerdere plaatsen in protestkampen in Cairo. Volgens een topfunctionaris zullen de veiligheidstroepen de protestkampen al bij dageraad omzingelen. Westerse en Arabische bemiddelaars en leden van de Egyptische regering... hebben geprobeerd het leger te overtuigen om geen geweld te gebruiken tegen de demonstranten.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 Maar hij kwam terug bij het polsdak hoogspringen. Na het speerwerpen stond hij tiende, maar hij sloot af met een sterke 1500 meter. Ingmar Vos stond twaalfde na de eerste dag. Hij werd gedisqualificeerd op de 110 meter horde en gaf na het speerwerpen op. Pelle Rietveld eindigde als 21ste. In de eredivisie heeft RKC Waalwijk thuis gewonnen van Vitesse met 4-2. Na Rus scoorde Sander Duits uit een penalty en bracht RKC op 3-2. Het vierde en winnende doelpunt kwam ook van Duits.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 Dit is Radio 1, WPRO, NTR, Labyrinth, hier is Pieter van der Wielen. Goedenavond en welkom bij Labyrinth Radio. Onze gast van vanavond werd eerder dit jaar benoemd tot Denker des Vaderlands. En hij neemt zijn taak zeer serieus. Zo wil hij het land een soort filosofische fitnesstraining geven. Want verdenken dat kun je volgens onze gast leren. En hij hoopt via de filosofie uiteindelijk te komen... tot een plan voor een mooier land. Welkom, René Guude. Dank je wel. Ja, waar zullen we beginnen? Want, want heel veel dingen gaan goed in het leven. Een, een, een boek, stand-up filosoof, uh, vierde druk alweer. Denker des vaderlands, veel lezingen, uh, veel gevraagd voor dingen... Uh, veel, veel interviews en, en, um, en tegelijk uh, ook een persoonlijk drama wat je meemaakt, want je bent ernstig ziek. Ja, ja. Ja, zo is het precies. Uh, ik heb uh, zeven, in 2007, dus dat is inmiddels ook alweer zes jaar geleden hoor, uh, mijn been gebroken, zomaar plotseling. En dat bleek botkanker te zijn. En daar heb ik inmiddels. Uh, Verschillende operaties aan gehad en ik heb een chemokuur gehad in de tussentijd. Maar het is niet, nog steeds niet helemaal over. Dus ik moet uh, eigenlijk, eigenlijk wordt die ziekte op het ogenblik uh, onder controle gehouden door mij eens in de zoveel tijd te scannen. En als er genoeg uitzaaiingen te zien zijn, meestal in mijn longen, dan worden die operatief verwijderd. En hoe dat moet zo lang mogelijk door kunnen gaan. Want dan kan ik zo lang mogelijk uh, op al die uitnodigingen ingaan... die ik als Denker des Vaderlands krijg. Is er een prognose? Ja, ja er is een prognose en die is eigenlijk heel somber. Dat, is, uh, dat er 10% kans is dat ik er over twee jaar nog ben. Dat is geen goede prognose? Nee. Meestal is het zo dat als, als mensen in die fase komen... dat, dat het uh, de, de afrondende fase, zo je wilt... dat ze eigenlijk te ziek zijn om, om nog heel veel dingen te doen. Dat ze gewoon uh, stijf staan van de morfine of al lang op een bed liggen. Maar je, tegelijk ben je, ben je fit. Ja, ja, maar goed, dat is dan inderdaad ook mijn geluk. Dat, uh, dat ik dus botkanker heb, nou, mijn rechterbeen is geamputeerd... Dat heb je misschien gezien toen ik de studio binnenkwam. Dat ja, valt op. Dat valt op. Er zijn ja. je heel ziet veel kinderen die daar ademloos naar staan te kijken. En die zeg ik dan altijd dat zij te veel benen hebben. En niet dat ik er te weinig heb. Maar in ieder geval. De, dat, dus dus mijn, mijn, mijn been is uh, uh, geamputeerd. En uh, af en toe doen, doen we er uitzaaiingen op in mijn longen. En die worden dan eens en zoveel tijd ge Geopereerd, dus ik probeer het... Tenminste, tot nu toe is dat één keer per jaar... ben ik dan zes weken uh, onder de pannen. Maar daartussen heb ik niks. Dus daartussen hoef ik geen chemo te slikken, geen morfine. Ik heb geen pijn, ik heb helemaal niks. En dat is, een, dat is gewoon geluk, hoor. Want als, als je uh, een darmaandoening hebt of darmkanker... of je hebt... Uh, uh, nou ja, er zijn allerlei vormen van, van uh, kanker waar je wel met chemokuur, en dat is echt onleefbaar... Dan, dan, dan ben je gewoon een ziek mens en dan kun je niks. Dus ik, ik kan wel goed, vrij goed mijn goede humeur bewaren... maar ik heb ook wel een beetje mazzel dat ik uh, tussen mijn, mijn periode... Dat ik echt ziek ben, niet ziek ben. En juist nu uh, gebeurt het allemaal in, in je loopbaan als filosoof... en het lijkt erop alsof je werkt, alsof de duivel op je hielen zit. Alsof je nog heel veel moet, alsof je nog heel veel wil... Is dat zo? Is, is de... Nou, nou ik, dat probeer ik dus niet... Ik probeer het zo niet te doen. Want, want uh, ik heb wel uh, het, het, uh, het beeld uh, ontwikkeld de afgelopen uh, zes jaar dat ik ziek ben. Waarbij ik ook heb moeten afscheid nemen van mijn werk. Uh, wat ik heel erg uh, onaangenaam vind. Ik ben bij de ISVW weg, omdat ik toch echt ziek ben. Dus mijn ziekte heeft ertoe geleid dat ik, uh, dat ik arbeidsongeschikt ben en niet meer daar kan werken. Dus je geeft geen les meer? Nou ja, dat, dat doe ik af en toe nog wel... maar dat is allemaal uh, voor spek en bonen. Vroeger was ik directeur en ontwikkelde ik het instituut mee. En dat doe ik natuurlijk nu niet meer... Maar daarom ben ik wel blij dat dat denken des vaderlands ertussen gekomen is. Maar ik wou, wat ik eigenlijk wilde zeggen, dat is dat ik in die periode dat ik uh, zo ziek was... en dat ik afscheid heb moeten nemen van dingen... Dat, dat ik wel heb gemerkt dat het goed is om dat ook echt te doen. Dus jij zegt nu dat ik nu alsnog steeds werk alsof de duivel op mijn hielen zit. Maar ik probeer het zo te doen dat ik niet het gevoel krijg dat ik... als, als het zo zou zijn, dat ik nu in mijn leven nog dingen moet doen... die uh, die van cruciaal belang zijn voor mij... om tevreden te kunnen zijn over mijn leven... dan ben ik daar echt veel te laat mee. En dan zou ik ook een verschrikkelijk risico lopen. Namelijk het risico dat je die, die laatste jaren... Uh, verprutst door ergens achteraan te rennen. Precies. En, en eigenlijk het idee zelf... daarmee verpruts je de voorgaande jaren. Want blijkbaar was dat niet voldoende. Want er moet nog echt iets om het allemaal compleet te maken. En als je dat dan vervolgens verprutst... wat ik heel goed zou kunnen doen, daar ben ik uitstekend in... Uh, dan heb je dus inderdaad net niks. En ik heb het beeld ontwikkeld dat je uh, op een gegeven moment... bij zo'n uh, uh, zo situatie waarin ik verkeer... Uh, uh, gelukkig ben ik al 56 en niet 20 of zo, dus ik ben 56... dat je, dat je, dat je, moet, dat je uit de speedboot moet stappen. De twee motorige speedboot waarmee je altijd de toekomst in knalde... en allerlei obstakels hebt vermeden. En dat het echt nodig is om, als je zoiets hoort als wat ik heb gedaan... om dan in één klap uit die speedboot te stappen... niet meer naar de toekomst te kijken, maar in een roeiboot over te gaan... en ruggelings naar de toekomst toe te roeien... en met een zekere instemming te gaan kijken naar wat je in je leven gedaan hebt. En dan mag je hopen dat dat niet, uh, dat die terugblik niet oplevert, dat je nou met de duivel op je hielen de komende twee jaar nog, nog een moet. Het... het is eigenlijk de vraag wat, wat een zinvol leven is. Wat, wat een heel klassieke filosofische vraag is ook. Ja. Kijk, kijk je er anders tegen aan, want, want de meeste mensen, heb je zelf wel eens gezegd, leven alsof ze onsterfelijk zijn. En denk ja. alleen maar aan de sterfelijkheid van een ander. Ja, maar ik denk ook dat dat zo is. En, en zelfs grappig genoeg moet ik nu ook nog uitkijken. Want ik ben alweer een tijdje uit het, uh, niet geopereerd. uit het ziekenhuis, dat was in maart uh, vorig jaar. En ik, en ik leef inderdaad nu weer. Ik, ik, ik ben ook weer geneigd om terug te vallen in die oude gewoonte. van het idee dat je onsterfelijk bent. en dat je naar de toekomst toe leeft. En dat het. Uh, uh, dat, dat het feit dat. Dat het leven eindig is voor jou geen rol speelt. Dus er zijn wel allerlei dingen eindig. Er kunnen huwelijken eindig zijn. Er kunnen banen eindig zijn. Uh, het, het, het tuinhekje kan eindig blijken. en echt vervangen moeten worden. Uh, in ieder geval, er zijn van allerlei dingen eindig. maar jouw leven niet. En dat geeft een soort permanente activiteit. En dat, dat geeft je ook die, die stemming. Uh, die ik net beschreef. met uh, dat je in een soort speedboat zit. Met twee zware motoren en altijd maar eigenlijk naar de toekomst knalt. En de eindigheid, dat zijn dan die clipjes onderweg die je uh, uh, omzeilt. Maar uh, het, het, uh, het, het kost mij zelfs. Het is inderdaad zo, en ik vind het trouwens ook niet, niet zo heel erg hoor. Dat, dat wij altijd zo leven alsof we oneindig zijn en dat je eigenlijk de dood alleen maar kent om, omdat iemand anders doodgaat. En dat je ook eigenlijk alleen maar lijdt aan de dood. Uh, omdat uh, iemand waarvan je veel houdt uh, overlijdt. Ik denk niet dat je je hele leven kunt leven. in, in, het, in de volle aanblik van je, van je sterfelijkheid. Nee, ik vind het ook helemaal niet aan te bevelen. Lijkt me ook vermoeiend. Ja. ja, nee, dat memento mori. Uh, wat in de middeleeuwen. gedenk uh, de gedenkte dood. dat was uh, het idee. En in heel veel filosofen ook. die, uh, die vinden dat in, in het contempleren van de dood. Ook de ars de, moriendi, de kunst om te sterven... dat daar uh, de, de waarde van het leven te vinden is. En in zekere zin is dat wel een beetje. Alleen, ik raak altijd onmiddellijk de draad kwijt... als dat over mijn eigen dood gaat. Dus ik geloof wel dat, dat het uh, existentieel uh, een echte opschudding betekent... als er iemand doodgaat en je dus de eindigheid van het menselijk leven ziet. Maar ik vind het van ongelooflijk belang dat dat is bij iemand anders dat het je oma is of een geliefde of een kind, god beter, dat moet je al helemaal niet hebben. Maar dat je daar die, die echte heftige uh, confrontatie met het feit dat jij doorgaat in dit geval en een geliefde niet, dat daar de echte kennismaking met de dood plaatsvindt. Terwijl als je over je eigen dood gaat nadenken zit je bijna altijd uh, met gebrek aan kennis. Helpt het dat je filosoof bent, dat je heel lang over allerlei kwesties hebt nagedacht en je, je ook gescherpt hebt, in het denken, dat je, dat je goed bent in, in denken, geeft dat ja, troost? Ik, ja, ik denk het wel. Kijk, ten eerste uh, ben ik een aanhanger, daarom denk ik ook... dat jij me hebt uitgenodigd in het wetenschappelijk programma Labyrinth... ben ik een groot liefhebber van het wetenschappelijk wereldbeeld. Dus uh, het begint al met het feit dat je, dat je serieus moet nemen... wat je artsen zeggen binnen het wetenschappelijk wereldbeeld... en tegelijkertijd ook dat je moet snappen dat je artsen wel hebben geconstateerd dat er iets heel ernstigs aan de hand is... maar dat ze de oplossing daarvoor ook niet direct voor handen hebben... en zelfs niet helemaal precies weten wat er nou zo dodelijk is. Dus dat het dodelijk is, de tumor, dat is duidelijk. En dat is ook een serieuze bericht en dat kun je niet naast je neerleggen. Hoewel sommige mensen die het niet van het wetenschappelijk wereldbeeld zijn... die leggen dat wel naast zich neer. Maar het begint dus met het feit dat je in het wetenschappelijk wereldbeeld... de, de wetenschappelijke uit Spraken serieus neemt en tegelijkertijd weet dat ze je maar beperkt uh, informeren. Dus, dus de, de, de tweede stap is van, van uh, alle emoties die bij jou loskomen... als jij die serieuze uh, waarschuwingen of, of uh, diagnoses op je afkrijgt... alle emoties die daar vervolgens bij loskomen... daarvoor heb je eigenlijk weer bijzonder weinig aan de uh, wetenschap... als ik zo vrij mag zijn omdat ze daar weer niet genoeg informatie over kunnen verstrekken. Nou ja, en het wetenschappelijk wereldbeeld is in die zin ook vrij kil. bedoel, mm. nog los van de vraag dat het waarschijnlijk wel gewoon klopt... of, of misschien niet, dan mag iedereen ook best wel weer een beetje zelf weten. Maar je, je hebt dan ergens een keer een oerknal gehad... en dan, en dan heb je een, een universum en dan ergens is er een bolletje waar wij op leven. En uh, ja, daar is dan toevallig uh, uh, leven. En, en dat houdt dan een keer op en dan, daarna is er eigenlijk ook niet zoveel. <laughs> ja. dat, dat bedoel, gelovigen die kunnen nog zeggen: Nou ja, ik kom in de hemel, of het is ergens goed voor, of, of het zal wel Allah's plan zijn. Ja. Maar ja, wat, wat moet je met het wetenschappelijk wereldbeeld? Nou, ik word daar wel echt opgewonden van, in de goede zin hoor. Maar, maar in, in, in jouw situatie. Ja, in mijn veel, situatie. Veel troost, het... veel troost zal er niet van uitgaan. Nee, daar gaat niet veel troost van uit. Dus uh, daarvoor ben ik dan ook heel blij dat ik doorgegaan ben... met niet alleen maar één wetenschap uh, uh, hierover te raadplegen... en ook zelf niet maar één wetenschap te studeren, maar uh, de filosofie. Omdat uh, er uh, in de medische wetenschap... en zeker niet, niet in het de, de specialisme oncologie... Uh, heel erg druk gestudeerd is op de verhouding tussen verstand en emoties. Tussen ratio en gevoel. Daar hebben ze niet heel hard op gestudeerd. En dat is wel de situatie waarin ik onmiddellijk verzeild geraakt ben, toen zij mij eigenlijk heel rationeel en verstandelijk vertelde dat ik ziek ben. Wat ik zelf helemaal niet ervoer. En er voelde, ik voelde ook niks, zal ik maar zeggen. Die boodschap kwam binnen en toen kwam er natuurlijk met een, de, vervolgens kwamen er bij mij onvoorstelbare emoties los. Waar die artsen verder wel van hadden verwacht dat die zouden komen, maar waar ze me niet zo heel erg bij, uh, bij behulpzaam kunnen zijn. Maar dan, dan is het wel heel prettig om uh, een paar oude filosofen geraadpleegd te hebben tijdens mijn leven. En dan met name de, de Stoïcijnen en Descartes. Wat allebei trouwens grappig genoeg ook, uh, uh, de, dus zowel de Stoa als Descartes, dat zijn artsen. Dus die, die hebben, maar die waren, dat, zijn, dat waren artsen die waren geïnteresseerd in uh, psychosomatiek. Dus die hadden niet alleen maar die, die totaal somatische benadering van er is een lijf. Het bestaat uit cellen. En ineens gaat er op een bepaalde plek gaan een hele hoop cellen gaan uh, woekeren. En dus heeft die persoon kanker. Maar uh, zowel Descartes als de, de Stoïcijnen, Seneca en zo... die waren geïnteresseerd in dat je een bepaalde somatische uh, situatie hebt. En die moet je ook als fysiek beschrijven. Maar dat dat altijd een, een humeur effect heeft. Een emotionele... Uh, component en de manier waarop je daar tegenaan kijkt. Dus je hebt, je hebt uh, aan de ene kant je fysieke situatie, aan de andere kant je mentale uh, reacties. En die, uh, eigenlijk met name Descartes, die wilde dat, die, die wilde ook een wetenschap voor die mentale uh, zaken. En dat, dat vind ik heel erg prettig. Dus, dus idealiter zou ik graag een oncoloog willen die heel goed wist hoe het fysiek gaat met woekerende cellen en mij daar veel beter nog op de hoogte van kan stellen... dan de huidige uh, oncologie dat kan. Dus ik hoop dat dat echt voortschrijdt. Veel wetenschap graag. Maar tegelijkertijd denk ik dat mensen ook gebaat zouden zijn... als, als er iets meer... Uh, niet, nee, niet iets meer... als er een, een, een ongeveer even heftige wetenschap zou zijn... van uh, de mentale reacties daarop, van de emoties. Maar, maar hoe troost jou die filosofie? Misschien is troost uh, helemaal niet zo'n goed woord... maar, maar hoe... jij zegt... Ik... Ik, ik was geëmotioneerd en, en gelukkig kon ik te raden... Bij, bij die boeken die ik had gelezen van Descartes of van, van de Stoïcijnen. Wat, wat, wat zijn dingen die je daarin las waar je op dat moment iets aan had? Nou, uh, het belangrijkste bij van, van de, de Stoïcijnen... maar Descartes die vindt dat eigenlijk ook... dat is dat je... Uh, en dan wordt het ook interessant om filosofie te beoefenen... je moet altijd eerst die, die krankzinnige beweging maken dat het niet de ziekte zelf is die mij mentaal van slag bracht... maar dat het de mededelingen daarover door een oncoloog aan mij... dat die de bron van mijn onrust waren. Dat heeft mij geëmotioneerd. Want mijn lijf gaf helemaal geen signalen. Ik had geen pijn, ik was niet misselijk. Ik had helemaal geen signalen. En toen kwam er een oncoloog en die vertelde mij verstandelijk... je bent doodziek. Dus het zijn woorden eigenlijk? Het zijn woorden. Dus het begint met je voorstelling van zaken. Die, ik heb die voorstelling van zaken ook gekregen van iemand anders, van een oncoloog. Die heb ik niet eens uit erge ervaring opgeduikeld. En het, het grappige is, dat, dat, dat is een kans... omdat als je van je voorstellingen van slag maakt... dan kun je door, door het verbeteren van je voorstellingsvermogen... proberen minder van slag te raken. Begrijp wat ik bedoel? Het is, het is heel grappig. Het, het klinkt heel maar, abstract, maar, hoe maar, ga je maar dan dit met... is de kern van, van de zaak. Als je, uh, uh, het, de, als je doorkrijgt dat wij niet van de gebeurtenissen... of van de dingen van slag raken... maar van onze voorstellingen van de dingen. Is, de, is dat wat jij bedoelt met filosofische fitness? Ja, zeker. Omdat als je... Um, eenmaal doorhebt dat uh, uh, de manier waarop jij met je voorstellingen omgaat... dat je daar heel erg van van slag kan raken... dan ga je een, moet je een fitnessprogramma starten... Uh, om te zorgen dat je voorstellingen zo goed mogelijk zijn. Dus bij wijze van spreken, uh, een, een gewone fitness is zo... je, je, je, be, je opereert altijd als één groot uh, geheel in de wereld, maar je kunt aparte spiergroepen trainen. En zo is het ook heel verstandig om uh, te merken... Dat, dat jouw wereld enorm wordt beïnvloed door de manier waarop je er tegenaan kijkt... en dat je uh, grote spiergroepen in, in je voorstellingsvermogen uh, onderscheidt. Maar als je, als je kritisch staat tegenover de begrippen... en als je je bewust bent van dat het woorden zijn... en, en dat het gaat om jouw verhouding tot de begrippen en, en de woorden... hoe doe je dat dan concreet... In, in, nou ja, het, het is eigenlijk meteen een extreem en handzaam voorbeeld. Je, je komt van een dokter en je hebt het slechte nieuws te horen gekregen. Hoe ga je daar als een filosofisch fit persoon... dan vervolgens mee aan de slag met die, met die woorden? Um, ik denk dat de, grote, de vier grote groepen... Uh, uh, voorstellingen die wij hebben, indrukken die we hebben... Uh, dat die uh, voortkomen uit... De, de directe uh, lust- en onlustgevoelens. Dus die, die hoor je onmiddellijk. Als je die, die arts jou iets vertelt... dan krijg je onmiddellijk een sterke onlustgevoel. Maar je kunt vervolgens heel goed uh, uh, onderzoeken... of je een volledig beeld van de zaak hebt gekregen. Nou, dan weet je meteen dat dat niet zo is. Want die arts die heeft je ten eerste niet alles kunnen vertellen. En zelf begreep je het ook al niet. Dus uh, dat heb je niet... En dat betekent dat uh, je eigenlijk dus meteen moet besluiten... maar dat is een kwestie van dat moet je vooroefenen. Uh, wat, wat, wat mijn directe reactie was... en ik heb het gevoel dat ik dat te danken heb aan mijn filosofiestudie... dat is dat ik mijn oordeel niet vertrouwde. Mijn eigen oordeel niet. En dus probeerde op die manier niet van slag te raken. Dus er waren twee hele sterke reacties mogelijk. De ene reactie was... Uh, nou, ik heb de dood aangezegd gekregen, ik hou er mee op, ik gooi verder het bijltje erbij neer, ik doe niks meer. En ik ga huilend op de bank liggen. En de andere reactie zou zijn geweest: ik ga juist doen of er niks aan de hand is en ik blijf gewoon doordraven. Ik geloof die uh, artsen niet en ik zal het wel zien. En ik ga vechten met de kanker, zoals dat heet, en hem overwinnen. En ik ga gewoon recht zo die gaat. Maar voor die twee standpunten heb je eigenlijk gewoon te weinig uh, uh, informatie. Dus die twee oordelen kun je eigenlijk niet vellen. Het is onzekerder. En als ik dan... Uh, uh, ik denk dat ik van de filosofie geleerd heb twee dingen. Het eerste is, om als je zo'n onzekerheid hebt, om dan ook de consequentie te, daaraan te verbinden dat je daar niet zomaar ongelukkig van mag worden. Je mag niet zomaar van een bepaalde voorstelling van zaken ongelukkig worden... omdat je weet dat jouw voorstelling van zaken niet klopt. Dus kun je bevolgen. Uh, dat, dat is één ding. En het andere is dat als je uh, één van die twee mogelijkheden neemt... dus je neemt de verkeerde conclusie... Dat, je, dat het nu wel afgelopen zal zijn. Dan neem je afscheid van je geliefden en van andere mensen om je heen... en word je erg eenzaam. En als je gewoon blijft bij de anderen blijft... en doet alsof er niks aan de hand is... dan verlies je de anderen eigenlijk ook. Want die, die weten namelijk dat er toch iets met je aan de hand is. En jij doet alsof er niks aan de hand is. En uh, in beide gevallen neem je dus de situatie niet serieus. Probeer je uh, niet dat wat je weet toch te verbeteren. Maar vooral ook, en dat is ontzettend belangrijk... je verliest het contact met anderen. Je verliest het contact met de buitenwereld. Omdat je in het ene geval huilend op de bank gaat liggen... heeft niemand meer wat aan je. En in het andere geval word je een hele rare machine... die iets doet wat anderen echt niet meer begrijpen. Wat je, wat je eigenlijk zegt is dat je, dat je de baas moet zijn over je eigen denken. Dat je het proces van het denken moet doorzien. Dat je niet laat gebeuren, dat je, dat je een gedachte hebt... maar dat je dat actief stuurt en doorziet. En, en dat is dus uh, een filosofische fitness. Ja, het begint nog steeds met die, met die opmerking... dat je uh, emoties vaak veroorzaakt worden door hoe je denkt... Dus, en dat de, de, de, het denken dus de boosdoener is. Dat is heel grappig. Het maar is dat, niet is iets, zo. dat is iets wat haaks een beetje staat op onze, op onze tijdgeest. Omdat tegenwoordig moet je je gevoel volgen... en de weg van je hart. En, en moet, je, moet je niet alleen maar rationeel zijn... maar juist ook een, een gevoelsmens. Bij een intuïtie zegt dat. Ja. Maar nou, in zekere zin vind ik dat wel, eigenlijk wel aardig. Weet je dat? Dat, uh, dat is eigenlijk helemaal niet zo gek. Dat mensen dat doen. En dat komt namelijk om dezelfde reden. Dat is, Maar... Dat, dat is namelijk dat wij met ons verstand vaak wel schade aanrichten. Ik weet niet, even nog wel... Ja, we, we hebben eeuwen tijd. Van. Oh, wat heerlijk. Dat gaan we het even rustig aan doen. Want het, het, het mooie is... Je, uh, eigenlijk vind ik dat die, die gevoelsmanie nog niet zo gek. En ook de uh, Oprah Winfrey uh, bekenteniscultuur en zo... vind ik allemaal wel aardig, eigenlijk. Omdat uh, we uh, vaak een verkeerd gebruik maken van ons verstand... En dat verstand, dat doet vaak inderdaad wel schade. Dus het voorbeeld wat ik net gaf, dat is... Um, eigenlijk werden mijn emoties van paniek en woede en weet ik veel wat... veroorzaakt doordat ik een verkeerde voorstelling van zaken had. He, dus ik reageerde alsof ik dood zou gaan. En dat heeft niemand tegen mij gezegd, dat ik dood zou gaan. En vervolgens sla ik op mijn, slaat mijn humeur om. Ik kreeg een stemmingswisseling. En denk ik van, nou, ik niet hoor. Ik ga niet dood. En dat komt dus, dat laat ik dus mijn emoties heen en weer slingeren. Door de verkeerde voorstellingen van zaken. En dat is wel een activiteit van het verstand. En het, het grappige van uh, de, de Stoïcijnen en ook van Descartes. Dat is die, die zijn inderdaad wel geneigd om onze emotiehuishouding te beschermen. Tegen de werking van ons uh, verstand. Dus onze ratio kan ons inderdaad behoorlijk uh, de mist inleiden. Maar stel iemand, iemand luistert naar deze. Nou, ik weet wel zeker dat er mensen luisteren naar deze uitzending. En die denken: oké, okay, ik, ik, ik wil ook wel filosofische fitness. Ja. Uh, het is jouw missie. Jij wilde de filosofische fitness als een soort personal coach verspreiden. Ja. Dan. Wat zijn, wat zijn de belangrijkste do's en don'ts? Wat, wat zijn de oefeningen die je thuis kunt doen? Uh, nou ja, misschien moet je het ook letterlijk als fitness zien: dat je zo'n zo videootje erin gooit of zo'n zo DVD. en dat je dan een paar oefeningen mee gaat doen. Ja, dat, ja, dat is, dat is, niet dat is zo gek. een mooi ja. beeld. Ja. Ja. Ja. Wat zouden dan die denkoefeningen zijn. waardoor mensen zichzelf filosofische fitness training kunnen geven? Nou, de, de... kijk inderdaad, je kunt, je kunt laat, laten we maar even zeggen. Ik zal eerst zeggen wat je, wat je kunt doen om, om er langzamerhand in te komen en er een smaak van te pakken, te krijgen. Is dus inderdaad, je leest een boek: een geschiedenisje van de filosofie. En je kijkt of je een of andere knakker of een dame tegenkomt in dat boek. die jouw taal spreekt en die op een of andere wonderbaarlijke manier jou, met jouw thema's bezig is. Dus dat is één mogelijkheid. Je leest gewoon een boek. De andere is, dat is het allerbeste en de makkelijkste... Dus ga ik je naar de internationale school voor wijsbegeerden. Dus uh, volg gewoon een cursus of naar een, een avondserie, avondlezing... of van de Hoven of zoiets dergelijks. Dat, dat zijn allemaal de, de praktische dingen. Uh, een boekje lezen, een paar cd'tjes luisteren... Uh, of uh, eens een keer naar een cursus toe gaan. Maar ik denk dat, dat uh, als die cursussen goed zijn... dan zullen ze hopelijk uh, de deelnemers de luisteraars van vanavond ook, uh, laten zien dat, er, dat, dat, er, dat, dat wij zelf... uit verschillende types bestaan, dat er verschillende temperamenten zijn... Uh, voor, van waaruit je over de wereld kunt gaan nadenken... maar vanuit, van waaruit je ook uh, een wereldbeeld kunt opbouwen. En die, dit zijn maar vier types, volgens mij. En die vier types zijn eigenlijk zo, zo helder als de pest... De, de, de eerste is eigenlijk dat iemand die uh, vanuit lust en onlust... vanuit genot opereert en vanuit genot uh, fysiek welbevinden... en genotterigheid een wereldbeeld wil opbouwen, die, die zijn er. Ja, lekker eten, lekker drinken. Lekker eten, uh, lekker drinken, een beetje wat we tegenwoordig consumentisme zouden noemen. Maar in de filosofie zijn er ook hele, hele nette mensen die dat echt op niveau hebben ge getild. Dus dan krijg je fantastische gastronomie... en uh, uh, een heel uh, apart idee over vriendschap. Dus als je in de oudheid maar weer eens Epicurus uh, leest... dat is iemand die een zogenaamde hedonist is. Dus die, die vindt dat uiteindelijk datgene waar, waar wij elkaar op moeten kunnen vinden... is het wederzijds uh, het genot dat we... Uh, maar, individueel en, en met het elkaar dan, kunnen beleven. Heb je daar dan nog wel een filosoof uh, voor, voor nodig? Ja, als want het, want, uh, het, het moet, altijd maat, die moet altijd maat houden. En de bedoeling is niet dat het slemperij wordt. Dus ik vind het ook wel grappig. Uh, uh, juist als je hedonisme serieus neemt... Dan, is, dan zie je dat er ook een heel uh, uh, gedistingueerd hedonisme kan zijn... En dat het niet alleen maar dat hedonisme slemperij is. En dat je bijvoorbeeld de volgende stroming moet, uh, uh, alleen maar moet hebben. En dat is die van het empirisme. En dat zijn mensen die niet zozeer op lust en onlust, maar op uh, waarneming en op wat ze met eigen ogen gezien hebben en op wat er aan ervaring opgedaan is. Uh, dus eigenlijk heel heel zintuigelijk uh, uh, zich oriënteren op de wereld. He, dus, dus een beetje uh, extreem gezegd alleen wat ik met eigen ogen gezien heb... Dat, dat gebruik ik als bouwsteen voor mijn wereldbeeld. En dat is iets heel wat anders dan, uh, dan lust of onlust. Je kunt, je kunt met, met, met waarneming en ervaring kun je een heel ander wereldbeeld opbouwen. Ik zal ze even snel afmaken, anders wordt het te spannend voor de luisteraars. De volgende is dat je... Uh, niet naar je lust of je onlust zozeer kijkt... ook niet naar je empirische waarneming... maar juist naar de ideeën kunt ontwikkelen, die je kunt ontwikkelen. En de ideeën die zijn helemaal niet op wat er nu al lustvol of onlustvol is... ook niet op wat je nu al kunt waarnemen... maar juist gericht op wat je nog helemaal niet kan waarnemen. Dus dat zijn mensen die helemaal niet hun wereldbeeld bouwen... op wat ze, wat ze voelen of wat ze waarnemen... maar die juist hun wereldbeeld bouwen op hun verbeeldingskracht... waarmee je je voorkomen uit de wereld los kunt uh, denken. En tenslotte, en volgens mij zijn er echt niet meer uh, temperamenten... Uh, kun, je, uh, uh, een, een, kun je je juist niet neerleggen bij wat je lust en onlust is... Ook niet bij wat je uh, op dit ogenblik waargenomen hebt. Maar ook niet zoveel waarde hechten aan ideeën. Maar gewoon een vaste wil ontwikkelen die je een vorm van belang uh, zou kunnen noemen. Je hebt gewoon een bepaald belang. Dat, dat is niet uit een, een beeld van de toekomst. Het is ook niet iets wat je ervaren hebt. Het is ook niet iets wat er al is waar je lust en onlustgevoelens bij hebt. Maar je hebt gewoon een belang. En dat jaag je met een enorme wilskracht, jaag je dat... Erdoor. Een ideaal of zoiets. Het, dus. Ja, ja dan, moet je dat, dan zou je dus weer een ideaal moeten hebben, maar juist een heel diep gevoel belang. Bijvoorbeeld het maken van een firma. Je weet nog niet hoe die eruit gaat zien, maar je hebt een heel sterk gevoel dat er een firma moet komen die uh, dit of dat kan. En dan stort je je er gewoon in. En zo kies je je, je, je pad. Maar wat is nou, mensen zeggen: Nou ja, ik, ik heb geen filosoof nodig, ik, ik lees geen boeken, ik luister niet naar filosofen, ik ga niet naar een cursus, ik, ik uh, probeer gewoon een beetje te genieten van, van het leven. Ja. Loop je dan vast? Nee. nee hoor. Ten eerste loop je dan niet sowieso vast. Ik denk dat uh, uh, uiteindelijk... dat blijft voor iedere filosoof uh, en iedere wetenschapper... ook de belangrijkste leermeester in het leven. Dat is dat, dat je gewoon door je in het leven te storten... met vallen en opstaan en trial and error... Uh, een hele behoorlijke hoeveelheid uh, ervaring opbouwt... en ook langzamerhand wel weet waar je... Wat, wat een bescheiden antwoord. Ik, ik had stiekem gehoopt dat je zou zeggen... ja, dan loop je gewoon vast, je hebt gewoon filosofen nodig... want anders dan begin je zomaar onbegonnen een beetje rond te denken... en dan wordt het een bende van... Nou, nou ik hecht, hecht er heel erg aan... ten eerste om, om niet met een soort uh, schrik aan jagende urgentie... Uh, mensen de filosofie in te jagen... Uh, maar dat ze dat op eigen beweging doen... en inderdaad ook de geruststelling... Uh, dat, het, uh, dat het niet per se hoeft, maar dan wordt het vervolgens wel spannend. hoor. Want ik kan je wel vertellen dat, dat, ik, dat, ik, dat ik er zelf van overtuigd ben... dat je die inspanning beter wel kunt plegen. En dat de moderne mens uh, zichzelf het eigenlijk zwaarder maakt... als hij alleen maar met val en opstaan uh, manoeuvreert. Omdat wij nou eenmaal uh, een samenleving hebben opgebouwd... maar grappig genoeg ook een biologische... Uh, uh, uh, vorm hebben aangenomen, waarin we nog maar 10% bezig zijn... Met, met de wereld waarin wij ons op dit ogenblik bevinden. En 90% van onze hersenen gebruiken om... Uh, te denken aan hoe het vroeger was, wat we daarvan zouden kunnen leren... om plannen te maken voor de toekomst... en om te kijken of we dat kunnen communiceren met anderen... zodanig dat er projecten uit kunnen komen uh, die we kunnen gaan doen. We zijn altijd bezig om ons uit het hier en nu weg te denken... en een, op een nogal chaotische manier... Uh, te reageren op, uh, op gebeurtenissen die ons toevallen... We, we zijn nooit meer toevallig. waar we zijn eigenlijk. Nee, we zijn nooit waar we zijn. En, en eigenlijk om meteen uh, die, die opmerking ook maar te maken... dat betekent dus dat, dat meditatietechnieken van de boeddhisten... ook heel to the point zijn. Want als wij gewoon een chaotisch gedachteleven hebben... dat uh, niet goed past bij waar we zijn... omdat we ons daar voortdurend van losdenken... dan is het natuurlijk het opruimen... En het miniseren van, van die woeste gedachten. Door, door een hele strikte meditatie. is een prima truc. Maar er is volgens mij met de filosofie ook nog iets anders mogelijk. Dat is proberen denken te ordenen. Hè? Dus denk het niet weg. Maak het niet onschadelijk. In zekere zin, dus ja, je mag het wel onschadelijk maken. maar maak, breng er orde in. Uh, dus brengt er een soort methode in. En die methode die, die komt toch weer terug op het feit... Dat, dat de bouwstenen van alles wat wij denken over de wereld... altijd terug te voeren zijn op het hedonisme... van lust en onlust, op het empirisme... van uh, de ervaring op het rationalisme of idealisme... van we hebben de mooie ideeën en we gaan ergens naartoe... en het voluntarisme van we hebben een belang en daar staan we voor. En die vier elementen die kom je de één mens al tegen, maar die zie je in alle groepjes opduiken. En die kun je dus, ieder voor zich kun je die van, van naïef tot, ja, tot kritisch doordacht en eigengemaakt maken. Dit klinkt al best ambitieus, uh, fitness, uh, filosofische fitness geven, mensen naar de filosofie toe lokken, maar het plan dat je hebt als uh, denker des vaderlands, dat rijdt nog veel verder. Want, want ik, ik, ik vroeg het je in de voorbereiding van de uitzending van Goh, heb je eigenlijk een soort plan, ben je er al uit. En toen zei je, ja, een, een plan voor een beter vaderland moet er uiteindelijk uitkomen. Ja. En het was toch serieus ook. Ja, dat is heel serieus. Want uh, we hebben het tot nu toe en dat kwam om, vanwege de opening over mijn ziekte... gehad over hoe je zelf met, de, met, met jezelf het uit kunt houden, met uh, de wereld. Maar ik denk dat uh, een even belangrijke vraag... of zo niet veel belangrijker is, hoe houden we het met elkaar uit? Dus, dus uh, wij zijn nogal geneigd om heel psychologisch te denken... aan uh, hoe, hoe we onze eigen gemoedsrust moeten bewaren. Maar ik heb sterk het idee... Dat het, dat het minstens zo belangrijk is om rechtstreeks te gaan werken aan de stemming die we uh, met elkaar. De, stem, de stemming in het land. Ja, de stemming ja. maken. Dat lijkt mij een hele belangrijke uh, heel belangrijk ambacht. Heeft ook meteen weer te maken met het feit dat je volgens mij vier soorten Nederlanders hebt. De ene die wil gewoon gezellig consumeren, de andere wil uh, het alleen maar op ervaring en traditie. De derde wil absoluut een geheel nieuw rechtvaardigheidsidee lanceren, en de rest heeft gewoon belangen. He, dus je, je, je ziet die vier clubs, je kunt ze ook politiek benoemen. He, dus de, de, die, die zogenaamde voluntaristen, dat zijn de liberalen. De idealisten, dat zijn de socialisten. De empiristen, dat zijn eigenlijk grappig genoeg de traditionalisten... en dat zijn de, de confessionelen. En die wat moeten we nou eens voor de hedonisten vastpakken. Misschien wel de... de ja, ik ben toch geneigd de om... De partij Ja, misschien ook wel. Ik ben toch geneigd hedonisme een beetje op rechts te zoeken. gek genoeg. Die, die, die kijken als wat vrolijker, denk ik. Maar ja, goed, laten ja. we ons niet in details nee, verliezen. Nee. Want, want mensen hebben natuurlijk politieke voorkeuren. En die, die keuren dat dan goed of af. Wat is het plan? Hoe kan de filosofie ons aan, aan een soort plan voor een vaderland helpen? Nou, um, het heeft te maken met diezelfde... Uh, de, wat ik denk dat we moeten doen, dat is het, de irrationeel grappig genoeg, hè, dus ik zit hier als filosoof uh, net al het uh, verstand te beschimpen, uh, maar we moeten ook in, in het op, op, op gezamenlijk niveau, op collectief niveau, naar het irrationele uh, kijken. Dus je moet weten dat het, dat het zonder dat niet gaat. Dus dat er een soort im, im, uh, irrationele drive moet zijn om uh, uh, tot elkaar te komen. En... Nou is er dus iets heel mafs met het feit dat als wij Nederland beoordelen, zijn we ongelooflijk negatief. We zijn ongelooflijk negatief. Het is net alsof je bij een oncoloog bent gekomen die je gezegd heeft dat je een bepaalde hoeveelheid kans hebt om uh, te overleven of juist dood te gaan en dat je zeker weet dat het allemaal uh, naar de maan is. We zijn ongelooflijk negatief. Maar dat als je nuchter kijkt, zie je dat dat empirisch gewoon niet zo is. Want Nederland doet het juist eigenlijk heel goed op uh, wereldschaal. Dus het gekke is dat, dat uh, wij een, een stemming hebben die slecht is... terwijl als je gewoon waar zou nemen, als je zou kijken hoe het in elkaar steekt... zou het eigenlijk veel beter gaan. Mijn, mijn hoop is dat je dat kunt omdraaien door, uh, de, de, door het, het fenomeen... dat je een irrationeel doel moet hebben uh, uh, in te voeren. En daarvoor moeten we dus eigenlijk... Een, uh, uh, een, nou ja, goed, mijn voorstel zal zijn en is al eens een keer geweest... dat heb ik al eens in de NRC geschreven... om uh, eigenlijk een opzomming te maken van alle arrangementen... die we met elkaar hebben om het land goed te laten lopen. Uh, zowel economische als politieke, als maatschappelijke... als zelfs ook in gezinssituaties. En dat je uh, kijkt uh, naar vergelijkbare gebieden... qua demografie in de rest van de wereld. En dan zie je dat Nederland een hele grote, rijke delta is... een Rijndelta met 17 miljoen mensen erin... en dat Mumbai... Shanghai... en... Uh, nou ja, Sao Paulo. Sao misschien? Paulo. Ja. Precies. Dat zijn, dat zijn vergelijkbare delta's... waar evenveel mensen ongeveer wonen... en waar natuurlijk ook alle arrangementen... voor al die uh, problemen van... als er 17 miljoen mensen bij elkaar moeten wonen... geregeld zijn. En om nou... Uh, een helder beeld te kunnen krijgen van uh, de empirie van waar wij staan... zouden we die lui moeten gebruiken, die drie delta's. Uh, en misschien moeten we New York erbij pakken, omdat je dan een lekkere... Uh... Ja, New York is leuk. Uh, omdat het een hele ja. mooie stad is die, die, die gewoon leuk is. Hè? Maar goed, en, en van een heel andere orde. En dan heb je dus de, de mogelijkheid om, als je dat goed op een rijtje zet... om een empirische, realistische vergelijking te maken met... Arrangementen die op een andere plaats voor soortgelijke bevolkingsconcentraties worden gedaan. Dus je hebt gewoon een benchmark, dat, uh, heet dat heel lelijk. Gewoon een vergelijking. Dus je kunt werkelijk vergelijken... Uh, en je hebt niet een, een absoluut beeld nodig van goedheid. Maar, of... maar we moeten een irrationeel doel hebben. Dus, dus ja. ik denk aan een soort wortel aan een stok... zodat we allemaal lekker ja. blijven lopen. Ja. De, dan, he, dan, dan zoeken we vergelijkbare... Stadstaatjes. Ja, het zijn allemaal niet zelfstandige uh, autonome gebieden. Maar, maar vooruit. Dan, dan, ja. dan kijken we naar Mumbai of, of New York. Ja. En dan moeten we met, met dat... Plan komen. Ja, nee, dan verdelen we de taken. Ja. Dan gaan we zorgen dat waar we, uh, waar we achterblijven bij een van die lui... of bij alle drie of vier... Uh, Waarom moet een soort wedstrijdje we... ja, worden? Ja, ja dus het, het irrationele komt nog. En dit was het rationele gedeelte. Dus dat je een goede vergelijkingsmogelijkheid hebt... die realisme mogelijk maakt. En dan vervolgens moet je een irrationeel element invoeren. En dat is helaas gewoon... Uh, dat, dat je de beste moet willen zijn. Dus je moet gewoon de beste willen zijn van die. Dus, dus zoals wij eigenlijk als het Nederlands elftal speelt... <laughs> ineens verbroederd zijn als, als land... en dat dan iedereen een oranje shirtje aan heeft... en uh, ja. de gekke gedachte heeft dat het nog wel eens wat kan worden met, ja. met oranje... zo moeten we dat als heel land doen. Ja, je moet dus niet een interland voetbal organiseren. Dat moet je trouwens ook doen als je dat wil. Maar je moet gewoon een, een interland... In de landland. En, en wanneer, wanneer, ben je, wanneer ben je dan de beste? Als je, als je het meeste geld verdient of als je de, de gelukkigste mensen hebt? Ja, als je de gelukkigste mensen hebt. En uh, als je economie goed loopt. Maar economie is niet alles. Je moet uh, van alles. Van het gevangeniswezen tot de, de sociale voorzieningen. Tot uh, de kunstpolitiek. Uh, uh, uh, uh, je moet eigenlijk alle ministeries pakken. En alle staatssecretarisposten. je moet gewoon kijken wat doen die lui allemaal. Het is, is een lekker ambitieus... Plan, maar hoe ja. ga je dat als denker des Vaderlands? Nou, weet je, opzetten? zo ambitieus is het eigenlijk niet. Want het enige wat ik zou moeten proberen te bereiken als denker des Vaderlands, dat is dat, je, dat we zin krijgen in wat we al doen. Het is dus niet zo dat er een nieuwe. Uh, indeling van ministeries moet komen. Het is ook niet zo dat ik hele andere ambtenaren wil... die zich daarover buigen. Ik wil zelfs de komende twee jaar, hoop ik, geen ander kabinet meer. Want ik vind paars vind ik hartstikke leuk. Dus dat de liberale toleranten en de, de PvdA socialistische uh, solidairen, het met elkaar moeten uithouden in één kabinet vind ik enig. Dus het hoeft van mij de komende twee jaar eigenlijk helemaal niks te veranderen. Maar de stemming. Daar moeten we moeten we niks. Maar wat ik ontzettend leuk zou vinden is dat ze stemming zou omslaan. <laughs> dat ja. we gewoon zin zouden krijgen in wat we zouden doen. Dus de, de wet van Paul Snabel is: ik ben erg tevreden over mijn eigen privéleven. En ik vind het wat, het, wat er met het land gebeurt, is kloten. Dus dat vindt de Nederlander is erg tevreden over zichzelf en heel ontevreden over het land. Uh, uh, die stemming mag best voor twee jaar omgekeerd worden. Dat we gewoon tevreden zijn over het land, of in ieder geval die stappen nemen... om dat te worden, en ontevreden over onszelf zijn... zolang dat niet voor elkaar is. Is het mensen wel gegeven eigenlijk om, om uh, überhaupt tevreden te zijn? Want, want het is, heeft natuurlijk ook mee te maken dat mensen meer kanalen hebben... om hun ontevredenheid te uiten. Tegenwoordig mag je overal je mening geven. Ik zal het straks ook aan het eind van het programma zeggen. Geef uw mening via, via de mail en via Twitter kan je je mening geven. Dus mensen denken ook ineens dat hun mening ertoe doet... Want je kan, nou ja, je kan ook moeilijk een programma afsluiten en zeggen... hou je meningen een keer voor je. Nee, maar ik vind meningen vind ik prima. Dat is, dat, is een, een, uh, dat is een leuke aangelegenheid. Alleen, uh, meningen kun je, kunnen jou passief maken. Door, uh, als je erg negatief bent over de gang van zaken... kunnen meningen het voertuig worden om uit te drukken... dat jij zelf er niks aan kunt doen. Dus dat jouw passiviteit, als het ware, het Nederland sucks... Mijn achtertuin is goed aangeharkt. Daar kan ik ook nu inlopen en en met mijn hark vrolijk aan de slag. Dus daar heb ik macht over. Maar alles wat, wat, wat boven mij, mij uitsteekt... en zo'n landje van 17 miljoen mensen al, dat zuigt. Het onderwijs zuigt en de bankwereld zuigt. En, en iedereen, het, het is verrot en de overheid faalt en, en, enzovoort. Hè? Dus dan ga je je mening geven. Maar die mening is eigenlijk, ik kan er gewoon niks aan doen. Terwijl je kunt ook een mening geven in de zin van, nou... Uh, ik heb er eens even naar gekeken, naar vergelijkbare andere situaties in de rest van de wereld. En helemaal waardeloos is het niet. Maar we hebben maar een 7. Dus we hebben geen 0, maar we hebben een 7. Dat betekent dat er al iets loopt dat al een 7 waard is. En als je daar dan een 8 van wil maken, hoef je maar één punt naar boven. En je, hebt, je hoeft niet tevreden te zijn, want je vindt een 7 vind niet genoeg. Dus ik ben heel ontevreden. En ik geef mijn mening, namelijk het is maar een 7, het moet een 8 worden. Het is een heel dus, mening geven. Dat is, het is echt naar het model van, van, van sport, hè? Van, ja. van een sportsamenleving. Ja, dat is een beetje, uh, doe ik een beetje expres uit pragmatisme, omdat sport is het uh, uh, beschavingsmodel van dit moment. Wij doen alles met sport. Dus uh, laten we zeggen in de middeleeuwen was uh, sport geheel en al weg. Dan bestond niet meer. Voor. En daar hadden we de kerk, die stond helemaal bovenaan. En filosofie en kunst, die hielpen de kerk uh, een beetje, waren dienstmaagden daarvan. En tegenwoordig is het omgekeerd, de sport staat volkomen bovenaan. Dus uh, Radio 1 en, radio, en BNR bijvoorbeeld, die, die doen... Uh, heel veel aan actualiteit en aan politiek en aan economie en weet ik veel wat. Maar de dingen die er voortdurend tussendoor komen... Uh, dat, dat is niet uh, een bespreking van de nachtwacht van Rembrandt... of van iets met moderne kunst, maar dat is altijd sport. Dus sportnieuws, sportnieuws, sportnieuws. Maar dat is ook omdat de mensen dat willen. Ja, ja, natuurlijk willen de mensen dat. Ik vind het ook helemaal niet erg. Alleen het is gewoon grappig om te zien dat uh, een bepaald... Uh, beschavingsmodel heel erg dominant is. En het past ook heel goed bij het neoliberale bedrijfsleven. Want het is, gaat met competitie en met spelregels en met, eigenlijk met onbenullige doelen. En als je goed kijkt, is geld in het bedrijfsleven een heel onbenullig doel. Dus winst maken, dat is dat je, dat je bijvoorbeeld uh, uh, nou ja, liefst 25% return on sale wilt hebben. Dat is allemaal schitterend. Maar wat ga je met het geld doen? Dat is pas het eigenlijke Doel. Maar een, een bepaalde omzet kun je op een scorebord zetten. Dus, dus het bedrijfsleven en sport en sportiviteit en doorzettingsvermogen... enzovoort, dat past heel goed bij elkaar. Dus ook en heel goed bij de uh, VVD ook. Dus dat, dat is uh, het duidelijke beschavingsmodel wat er op dit ogenblik heerst. En daarom ben ik een beetje pragmatisch... en denk, dan moeten we daar gewoon bij aansluiten. Volgens mij moeten we nu geen zalvende praatjes gaan houden... over een beetje in religieuze termen van mensen... we moeten weer religeren en bij elkaar komen en zo. Ik vind sport ook wel lekker fris. Alleen het mag wel, sport mag wel wat substantiëlere doelen hebben... zou ik willen zeggen. Dus niet alleen maar een bal in een netje... Maar, en ook niet alleen maar geld verdienen, maar substantiëlere doelen. Dat je, dat je iets goeds, een goede samenleving zo, Zoals we ooit die, die, uh, die millennium doelen hadden van, van de VN bijvoorbeeld. Ja. Dan, dan maak je er ook een soort, soort wedstrijdje ja. van. Ja, en daar moet je ook weer niet in verliezen. Want voor je het weet sta je zo idealistisch te zijn als de pest. Dat moet je ook niet doen. En vandaar dat ik, dat ik zo het idee heb. We moeten gewoon kijken naar hoe, hoe wij ons beschavingstechnisch verhouden. Tot een paar vergelijkbare gebieden waar mensen in gelijkbare kwantitatieve verhoudingen uh, uh, oplossingen moeten zoeken. En dan moeten we het gewoon beter doen. En om het helemaal Nederlands te maken, uh, als we het eenmaal beter doen... dan moeten we natuurlijk die, die instituties die we gebouwd hebben... van belastingheffing tot sociale voorzieningen tot weet ik veel wat... die moeten we uh, zodanig... Uh, uit kunnen leggen aan derden... dat we uh, die, die als een product ook weer kunnen uitvoeren. Of oh, we moeten, moeten onze ideaal daarna ook exporteren? We ja, ja, moeten dus, een modelland model ja, worden voor anderen? Het heeft een vorm van nationalisme in zich... als je een land zo goed mogelijk wil laten worden... in een landentoernooi. Maar het moet wel sportief zijn... in de zin van olympisch en uh, open source uh, en weet ik veel wat... Maar tegelijkertijd moeten we ook weer niet gek zijn... dat als wij het beste belastingssysteem hebben... en we kunnen het uitvoeren naar Kazachstan of zoiets dergelijks... dan moeten we het doen. En dan moeten we er een paar centjes mee verdienen, vind ik ook. Ja, nou dan is het wel grappig dat, dat, dat we dus een, een sportsamenleving hebben... en, en dan een, een mooi plan. De filosoof in, in die Nederlandse sportsamenleving, waar staat hij eigenlijk? Want ik heb altijd de indruk dat in ons omringende landen... filosofen veel belangrijker worden gevonden dan in Nederland... Of is dat inmiddels veranderd? Ja, dat verandert gelukkig heel snel. Ja. ja. En ik zie het aan... Uh, uh, wat ik zo leuk vind... Kijk, ik, ik, ik heb, dat heb je misschien al wel een beetje gemerkt in het gesprek. Een soort. Uh, ik vind niet dat filosofie uh, uh, alles moet overnemen... en dat dan de wereld beter wordt. Maar ik vind wel dat er veel filosofie moet zijn. Omdat het een van onze uh, manieren is... om een betere kijk op de wereld te krijgen. Om ons wereldbeeld door te nemen. En ik vind dat we dat veel te weinig gedaan hebben de afgelopen... Uh, Jaren. Maar het is wel zo dat um, als, je, als je kijkt naar organisaties die dingen doen. Twintig jaar geleden was het mijn ideaal toen, toen, toen ik met Filosofie Magazine met anderen samen begon. Om filosofie een normaal onderdeel van de, het culturele leven te maken. Een normaal onderdeel van het culturele leven. En Twee jaar geleden, nee, vorig jaar ook nog. Vorig jaar was de nacht van de filosofie in de beurs van Berlage. En de beurs van Berlage is te vergelijken met het concertgebouw in Amsterdam. Beeldschoon gebouw. Daar konden 1200 mensen in. Die kwamen ook allemaal gewoon opdraven. En die hoefden niet meer uitgelegd te krijgen wat filosofie was. Maar die kwamen als het ware naar een concert. Zoals dat in het concertgebouw ook gebeurt. En het was heel casual. Heel gewoon. En... Uh, het was heel goed verzorgd met prachtige lichtbeelden. En er kwamen hele goede sprekers, ook uit Amerika en Duitsland. en uh, Heel veel uit Nederland ook. En die 1200 mensen hebben gewoon uh, een prachtige nacht van de filosofie uh, gehad. En die achteraf ook heel goed besproken. En dat is zo'n verschil met twintig jaar geleden. Dat, dat, dat er 1200 mensen naar een gebouw komen en zich daar voorkomen laten... Uh, nou, daar gewoon filosofie komen beoefenen. Weten wat ze daar te verwachten hebben... en dat ook krijgen en dat zelf komen doen. Maar heeft, heeft Nederland een, een eigen filosofische traditie inmiddels? Want, want ze zeggen altijd dat de Duitsers zijn... de, de rigide, straffe, grondige denkers. Ja. Het ja. zijn misschien allemaal clichés, hoor. En, en de Fransen die zijn wat breedspraakig... Wat, wat meer richting het, ja. het, het literaire. En dan, dan ja, dan ja, wat grap misschien kunnen we dat nou eens volgt doen. Uh, ik heb net al gezegd dat er vier volgens mij maar vier echt grote stromingen mogelijk zijn. En dan zou je kunnen zeggen dat de Duitsers, dat zijn de voluntaristen. Die hebben zo'n zo wil, een sterke wil om iets voor elkaar te krijgen. De Fransen zijn absolute la rationalisten. Heel erg. Uh, over denken en vooral grote ideeën voor de toekomst en voor de staat en weet ik veel wat. En de Engelsen zijn natuurlijk de empiristen. Empiristen, helemaal op de ervaring, David Hume. Zintuiglijke ervaring. Dus je hebt drie landen om ons heen: namelijk de empiristen, de rationalisten en de voluntaristen. Het enige wat nog ontbreekt zijn de hedonisten. Dus als ik een Nederlandse filosofie zou mogen voorstellen, dan is het zo: dan neem je het beste van uh, een sterke wil. Je neemt uitstekende uit, uit Duitsland, je neemt een uitstekende uh, empirie haal je uit Engeland, uh, de, de goede uh, rationele benadering haal je uit Frankrijk en je zorgt dat je er in Nederland lol in hebt. Dus, dus de, wij moeten de hedonistische filosofie uh, <laughs> maken eigenlijk. Ja, nou ja, ik maar ben dat, natuurlijk dat, voor de balans. Maar het grappige is maar wel... Maar schrijf dat... je dan niet uiteindelijk een kookboek uh, of zo? Nee, want je kunt er echt, je kunt er echt uh, uh, uh, serieus over maken. Maar het is in zekere zin... Uh, uh, is mijn, mijn, mijn opvatting dus... we hoeven niet allemaal dezelfde filosofie te hebben. Je kunt beter kijken wat zijn de elementen... waarmee je een filosofie opbouwt... En idealiter is ieders filosofie een balans van... wat wil ik, wat weet ik, wat heb ik met eigen ogen gezien... en wat vind ik leuk. Die vier dingen. Als je nou toch een wereldbeeld mee maakt, doe je het lekker. En dat kan zowel individueel als in een heel land. Wat, wat willen we met Nederland? Wat, wat, wat voor idee hebben we over... Hè, welke belangen heeft Nederland, die moet je ook gewoon noemen... welk idee hebben we met Nederland... Kijk nou toch verdomme een keer echt goed naar hoe Nederland in elkaar zit... in plaats van er als we op de zeiken. Het is een van de rijkste landen ter wereld. En veel beter wordt het niet, hoor. Dus kijk goed. Gewoon empirie van Nederland. En dan vervolgens... Uh als die stemming aan de onderkant er één zou zijn van... het is hier wel lollig, het is hier lustvol. Dit is een soort tuin van Epicurus... waar ik in ieder geval uh, met mijn vrienden graag verkeer... en waar ik best aan wil klussen om die nog lustvoller te maken. Volgens mij heb je dan een, een, een leuke filosofie voor Nederland te pakken. En, en idealitair ook een goede filosofie uh, voor je privéleven. Dat vind ik, vind ik mooi wat je daar zegt. Namelijk dat, dat iedereen uiteindelijk er voor zichzelf achter komt wat zijn pad zal zijn. Wat hij leuk vindt. Waar, ja. waar, waar, waar hij achteraan wil rennen. En in jouw geval, je houdt geloof ik niet van, van grote wereldreizen. Dat, dat nee, ik, ik zelf vind, niet. Nee, nee. ik vind het helemaal niet erg als mensen dat wel hebben. Maar de, uiteindelijk is het gewoon voor jou dit: het, het geven van lezingen, het, het, het schrijven ja. van stukken en, en het, het werken aan de filosofie. Ja, maar het grappige is: daar is ook wel een verband tussen. Uh, dus uh, ik hou niet van wereldreizen. Zolang je als je reist, dan, dan uh, is het grootste gedeelte van je hersenen wel bezig met je omgeving. Want je komt steeds nieuwe omgevingen. Binnen en je weet niet waar je s'avonds gaat eten. En je weet ook niet waar je zult slapen. Dus je aandacht wordt in hoge mate. eigenlijk door het hier en nu in beslag genomen. omdat je het hier en nu wijzigt steeds. Dus je kunt niks op gewoontes doen. Je moet alles als het ware. steeds opnieuw verzinnen. Wat ook de aantrekkelijkheid van reizen voor mensen is. Dat je uit uh, al je muizenissen. ineens heel met hele basic dingen. een groot deel van je aandacht. Uh, dat, dat een groot deel van je aandacht daarheen gaat. Maar het omgekeerde is dat als je op je plaats blijft zitten, zoals ik... maar bijvoorbeeld zoals Immanuel Kant ook, die in Koningsberg woonde... en nooit verder dan 100 kilometer eruit ging... die had dus een extreem, uh, en ik ook, een extreem bekende omgeving. Dus bijna geen uh, intellectuele energie nodig om die omgeving bij te houden. Ik hoef niet te denken... waar ik vanavond ga slapen, nooit waar ik ga eten. Dat weet ik allemaal. En de stoelen staan op dezelfde plek. Dus komt er een enorme hoeveelheid... mentale energie vrij... <laughs> om de meest woeste... gedachten over dingen... die niet in deze kamer aanwezig zijn. En die ik niet nu op deze reis tegenkom. Nou ja, dat is misschien ook een soort... soort, soort wereldreis als je goede gedachten hebt. Ja. Want, want als, je, als je alleen maar... suffe gedachten hebt, dan kan, dan kan je wel naar... Uh, Bolivia gaan of naar Tibet. Maar dan... Nou, het leuke is, je ik, daar ik kan het echt, uh, eigenlijk grappig genoeg is het heel raar, je moet dus op je plaats blijven zitten. En uh, kijken wat er dan met je gedachten gebeurt, dus dat je niks doet en die gedachten worden dan veel te wild. En eigenlijk zou je kunnen zeggen dat is precies wat kant overkomen is. En daarom heeft hij ook de kritiek van de zuivere reden geschreven. Want de zuivere reden is eigenlijk dat deel van je gedachten dat je gebruikt zonder dat je daar direct de empirische ervaringstoets voorbij hebt, Dus het is niet empirisch, maar het is zuiver. Dus je zuivere reden gaat enorm met je aan de slag... op het moment dat je niet meer op je omgeving let. En dan vervolgens moet je dus, om dat toe te spitsen... moet je een kritiek van die zuivere reden. Je moet de grensstelling van precies dat gebruik van de reden moet je maken. En dan kun je toch stilzitten en heel zuinig en to the point uh, zuiver denken. Ik dank vond het, het leuk, uh, leuk dat je te gast wilde zijn. En heel veel succes met alles wat je gaat doen als uh, Denker des Vaderlands. René Gude hartelijk dank. dank. Ik noem ik nog even het boek, dat heet Stand-up Filosoof. En dit was Labyrinth voor deze week. U kunt uh, reageren uiteraard. Labyrinthradio.vpro.nl als u uh, een mening heeft of iets. Volgende week uh, zijn we weer uh, terug op deze zender. Straks op deze zender het journaal, daarna Holland Dok Radio. Ik wens u nog een hele fijne avond.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 Ibarra wordt het 3-2. Ja, het wordt 3-2 voor Vitesse. Terug naar 16 meter walk-out. Vier walk De Segliek, maar die wel eens te zacht. Maar die krijgt het mee. Fuzi niet. En het scoort. Fuzi niet scoort. De Eredivisie, de Premier League, de Serie A en meer topvoetbal. Kijk je live op Fox Sports. Ga naar foxsports.nl of bel 0909 0101. 10 cent per minuut. Fox Sports. totaalvoetbal.